7 uur. Premontseré met het NOS journaal. Hillary Clinton is officieel genomineerd als de presidentskandidaat voor de Democraten. Op de conventie in Philadelphia kreeg ze genoeg stemmen. Clinton neemt het in november op tegen Donald Trump, die vorige week bij de Republikeinen werd genomineerd. Clinton kan de eerste vrouwelijke president worden van de Verenigde Staten. Ze was zelf niet aanwezig, maar bedankte iedereen kort via een videoverbinding. Oud-president Bill Clinton sprak ook op de conventie. Hij nam de tijd om te vertellen hoe hij en Hillary Clinton elkaar leerden kennen. Hij noemde Hillary ook een changemaker, iemand die dingen voor elkaar krijgt. In Uddel bij Apeldoorn staat een winkel met tuinmeubelen in brand. Volgens de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland gaat het om een grote brand. Er komt veel rook vrij. De brand woedt bij het bedrijf Fontijn. Dat is met 35.000 vierkante meter een van de grootste tuinmeubelzaken van het land. De brandweer is uitgerukt met onder meer acht bluswagens en een hoogwerker. Vakbond FNV maakt mogelijk later vandaag bekend welke acties er komen bij KLM. Gisteravond verliep een ultimatum dat de bond had gesteld. De vakbond vertegenwoordigt het grondpersoneel. Daaronder vallen onder meer de bagageafhandelaars en medewerkers aan de check-in balies en de gates. De vakbond wil een loonsverhoging en wil dat uitzendkrachten een vast contract krijgen bij KLM. Bij een ongeluk in de Gotthardtunnel in Zwitserland is een Duits gezin met twee kinderen om het leven gekomen. Hun auto raakte bekneld tussen twee vrachtwagens. Door het ongeluk kwam het verkeer in de tunnel in de richting van het zuiden langer tijd stil te liggen. Het wordt voor Ajax een flinke klus om de laatste voorronde van de Champions League te bereiken. In de arena werd het 1-1 tegen PAOK Saloniki. Omdat keeper Jasper Sillissen onnodig ver uit zijn doel kwam, kon PAOK 1-0 maken. Dolberg maakte na rustige gelijk maken. Volgende week is de return in Griekenland. En dan het weer. In het oosten vanochtend nog zon, later overal bewolking. In het binnenland wat regen. Het wordt zo'n 22 graden. Morgen af en toe zon, maar ook kans op buien met plaatselijk wat onweer. Dit was het NOS Journaal.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 no oh. Zon, Zee, Zandvoort en Zommerhits. Zommerhits. TV GFM Text TV op kanaal 45 GFM Up with it girl Rock with it girl Show girl, it girl Bang bang Bangs with it girl Dance with it girl Get with it girl Bang bang Come on, come on Turn the radio As long as I Free up yourself, get out the control baby,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 Tom, Tom, Tom, Eso que te quiero dar a mí no me importa que duermas con él porque sé que sueñas con poderme ver coger qué vas a hacer defíndete a ver si te quedas o te vas si no no me busques más Wat que te wat llorar a wat no me importa que vivas con él porque sé que mueres con poderme ver mujer que vas a je voelt, wat je voelt, wat je voelt, wat je no no je voelt, wat je voelt, wat je voelt, wat je voelt. Wat je voelt, wat je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 Share my dream. No fussing, no fighting. Me love light keeps shining all anyway. Me people get up to join this foundation. As we.